Is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Please fasten your seat belt. De zachte gaven. Be prepared to go on the world ride. De zachte gaven. The Euro Breakdown. Ah, heerlijk jongens, het is vier over zeven, bijna vijf over zeven, en het is tijd voor het weekend. Heerlijk. Ah, oh, Fanny, het is weer een uh, one man en one woman show. Uh. Ja. Deze week. Maar we waren er al wel over uit dat wij het ook wel makkelijk met z'n tweeën af kunnen, toch? Zonder enige moeite. Makkelijk. Appeltje, eitje. Ah, hoeveel is jouw weekend begonnen? Uh, relaxed. Mm. Ik was gisteren vrij. Oh, dat is waar. Je had een, een, een ja, op zich wel die relaxede werkweek. Twee dagen werken, toch? Ja, dat dus was wel lekker. Mm. En uh, ik heb net een housewarming gehad van een collegaatje. Oh. Dus Dat was ook gezellig. En... Uh, nu zit weer En van het weer genoten. Allerbelangrijkste. Hartstikke, Hartstikke goed. Ja, het was prachtig weer vandaag. Ik heb, ben niet veel buiten geweest, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben alleen even buiten geweest om de um, um, schoonvader te helpen met zonnescherm. Maar dat was het eigenlijk. Dus, maar... We gaan straks over de rest van de weekend bijpraten. We hebben nog genoeg muziek voor jullie klaarstaan. Uh, deze week op nummer 40. En is hij er volgende week nog, gaan we achterkomen. I found, I found you, Benny Blanco, Calvin Harris. En we komen straks weer, weer terug met nog genoeg nieuws. En allemaal leuke dingetjes tot straks.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 Die is met haar stoel aan het spelen. Voor de mensen die via de camera's kunnen meekijken. En dat zijn er gelukkig een hoop. Um, die hebben waarschijnlijk net ook kunnen zien dat hier ineens een meter kleiner werd. Want die drukte op het verkeerde knopje van de stoel volgens mij. We hebben nieuwe stoelen voor de studio. Mocht het nog niet duidelijk zijn. En hoe kom je daarbij? Uh, nou ja, je werd wel echt in één keer een stuk kleiner. Ik moet nu zelfs gewoon bijna op mijn tenen gaan staan om, om jou te kunnen zien. Zo beter? Ja, ja uiteraard. <laughs> nou, we oogcontact. <laughs> Hele leuk, joh. Hey, um, we hebben natuurlijk uh, in ieder geval genoeg... Jij hebt een heel relaxed weekend gehad. Uh, laten we daar beginnen. Ik heb gewoon heel hard moeten werken. Gisteravond. Oh. Ja, echt gewoon verschrikkelijk. Ja, ik heb een heel relaxed weekend eigenlijk gehad. Gewoon genoten van het weer. Ik ben gewoon stik jaloers. Het is gewoon niet eerlijk. En uh, uh, ja, dat was het eigenlijk. Niet heel veel bijzonders Fijn voor jou dat jij zo'n relaxed weekend hebt gehad. Leuk, joh. <laughs> echt geweldig. Oh. Nou, top. Hartstikke leuk. Zo blij ermee. Ja, jongens, we hebben uh, genoeg te doen. We hebben onder andere zo'n nieuwe plaat. die ik uh, jullie wil gaan uh, voorstellen. Uh, plaat heet Nothing Else Matters. En nee, het is geen Metallica. Um, wat dat straks is, dat ga je natuurlijk straks horen. Maar eerst even een uh, nieuwtje even tussendoor. Want deze heb ik toevallig uh, vanmiddag gezien. kom voorbij komen. Uh, de hologramtour van Amy Winehouse. Die wordt uh, voorlopig uitgesteld. wegens uh, tussen haakjes uitdagingen. Uh, de reeds aangekondigde, aangekondigde wereldtournee. Uh, waarin een hologram van de in 2011 overleden. zangeres van Amy Winehouse. Amy Winehouse de hoofdrol zou spelen, vindt voorlopig geen doorgang. De makers van het hologram zijn bij het ontwikkelen ervan unieke en gevoelige uitdagingen tegengekomen. En de tour wordt uitgesteld tot we het beste pad naar een creatieve, spectaculaire productie hebben gevonden. Die recht zou kunnen doen aan de nalatenschap van Amy op het hoogste niveau. En het bedrijf noemt het hologram... een zeer ambitieus, ultramodern en theatraal reality-evenement. En Base Hologram specifieert niet... welke uitdagingen het bedrijf bij het maken van het hologram is tegengekomen. Moet ik zeggen, dat, ze hebben met Michael Jackson... hebben ze het volgens mij gedaan. Uh, ze hebben het ook met uh, Freddie Mercury van Queen hebben ze dat gedaan. Dus er zijn al meer artiesten met wie ze dat gedaan hebben. Ja, het wordt best gebruikt. Ik zie het op tv ook ja. wel steeds meer uh, voorbij komen. Uh, maar dan vraag ik me af. Je, je, je ziet natuurlijk dat het een hologram is. ja. Uh, ja. Is het een extra. Ik weet niet. Het, het kan een extra beleving zijn, maar ik denk het toch niet, toch niet hey, helemaal. Het zou niet helemaal mijn ding zijn. Ik, ik heb gezien dat ze het bij, volgens mij, sing en dance gebruiken. Ja, ja. En dan ziet het er wel heel gaaf uit. Maar of het toegevoegde waarde toevoegt. voor artiesten dat, die overleden zijn, omdat. dat weet ik niet. Wat ik wel vind, is als je. Als je naar na zo'n concert toe gaat. Kijk, je gaat naar een concert toe van, van, van een uh, van iemand, in ieder geval van een zanger-zangeres of een band, waar je fan van bent, die, die, die gaan, daar ga je naartoe om een, om een live performance te ja. zien. En het, ik, ik ga niet zeggen dat het, dat, het, dat het een slechte manier is van presenteren, maar het, het haalt toch een beetje dat unieke weg waarvoor je dan eigenlijk naar een live optreden toe gaat, lijkt ja. mij. Nee, dat lijkt me ook. Ik denk dat, dat, dat, dat het gevoel een, een ja, stuk minder is Ik denk dat het wel weer anders zou zijn als het met een band is. Dat er één van de bandleden overleden is. Nou, ja, dat is waar. Dan zou het nog zeg maar, leuk overkomen. Maar voor, een, voor één persoon? Ja. Met Queen hebben ze het wel gedaan. Maar ze hebben, bij Queen hebben ze ook een, een man gevonden. Misschien leuk even om te weten. Dat is Mark Martel. En die heeft nagenoeg, heeft hij dus zelf, bijna, echt echt bijna op een Ja. De, dezelfde stem als Freddie Mercury, dus de overleden liedzanger van Queen zelf. En daarmee zijn ze ook gaan toeren. Maar ze hebben ook een, een keer een, uh, een, een, een hologram gedaan. En ja, ja nee, nee dat, is, dat, dat is het toch niet helemaal. Ik denk voor mij. dat als, zeg maar, voor een, als je een vervanger hebt, dat dat wat. Een ja, niet op dezelfde manier is, kan zingen. Het is dan een hologram. Ja, absoluut. Nee, dat sowieso. Maar daarom zeg ik, ik ga toch liever altijd voor het echt. Maar dat is ook een beetje mijn mening. Kan natuurlijk verdeeld zijn. Wij gaan in de tussentijd gaan we door naar de nieuwe plaat van... Kura Nothing Else Matters is deze week nieuw binnengekomen in de Euro Breakdown. Hoe die gaat... Hoe die gaat... dat ga je nu horen. Ja, je hoorde onder andere Jack Jones met Play en we hebben nog een leuk nieuwtje in ieder geval tussentijd. Voor, voor de mensen die ja, in de zomer nog genoeg festivals af willen gaan. Want uh, 28 juni uh, is er uh, ook nog een uh, festival. En dat is uh, Park Pop Saturday Night. Uh, dat uh, is een. Uh, even kijken, waar wordt dat ook alweer precies gedaan? Nou, daar komen we, daar komen we zo nog heel even op terug. We gaan eerst even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Want uh, ook uh, Cypress Hill, Direct en Triggerfinger staan dus op Park Pop at Saturday Night. Um, naast Skunk, Annecy, Tears for Fears, Now Rodgers en Chic zullen ook uh, Cypress Hill en Direct en uh, Triggerfinger een optreden geven op Park Pop Saturday Night. Uh, ook My Baby, Navarone en Grupo Sportivo zijn te zien op het muziekevenement dat wordt georganiseerd op zaterdag, oh, zaterdag 29 juni, sorry, uh, in het Haagse Zuiderpark. Uh, de hip -hop formatie Cypress Hill speelde afgelopen lopen december nog een show in het AFAS Live... En bracht vorig jaar ook een nieuw album uit. De groep vierde onlangs ook een 25-jarig jubileum. Het Vlaamse Triggerfinger scoorde een grote hit met bijvoorbeeld de plaat I Follow You. Dat is een cover is dat. Die zijn tien jaar geleden doorgebroken. En de Haagse band Direct bestaat inmiddels al twintig jaar. En stond eerder ook al op Parkpop. Er zijn nog kaarten te koop voor het evenement. Dat deel uitmaakt van het Parkpop Festival Weekend. En op 28 juni wordt het weekend afgetrapt op Parkpop Downtown. En 29 juni vindt dus Parkpop. Saturday Night plaats en zondag 30 juni wordt Park Pop georganiseerd in het Zuiderpark en binnenkort worden ook de andere namen dus bekend gemaakt. Dus er komen nog veel meer namen naartoe. Dus mocht je nou nog geen kaart hebben, ga dan zeker voor Park Pop nog even plannen want dat is dus een heel mooi gevuld weekend. Heerlijk jongens. Het is bijna half acht. En dat betekent dat we straks ook de, de nummer 40 tot en met 30 gaan doornemen. Dus even kijken wie waar is gebleven hier uh, in dit uh, mooie lijstje van de Euro Breakdown. En uh, ja, we hebben alleen wel uh, vervelend nieuws. We kunnen geen je moeder meer weten spelen Dat is weer jammer. Nou ja, nog Kun jij nog iemand optrommelen, denk je, die echt gewoon binnen no time hier is om uh, tegen jou op te nemen? Mm. Niet. Ik ga het proberen. Want jij bent wel uh, de kampioen ook van de vorige, uh, vorige week. Uh, ja. Ja, 1-0 gewonnen. Ja. Dat was een pittige ronde, maar uh, goed gedaan. <laughs> ja, daar sta ik er op. Twee. Dit jaar. Ja, dat gaat hartstikke goed. Ja. Patrick, die heeft volgens mij maar één keer gewonnen. Ja, de eerste. Dus, uh, volgens mij. Ja. Hartstikke goed. En wie denk jij dat jij kan optrommelen? Heb jij een idee? Eh. Uh... Nee, ik heb echt geen idee. Ik weet niet wat mensen aan het doen zijn. Mhm, ja. Dus ik gooi het in een appje en ik kijk wel. Oké, oké. Nou, hartstikke goed. Dan gaan wij in de tussentijd nog even één plaatje verdraaien... voordat wij dan naar de Euro Breakdown toe gaan... waar we dus de eerste tien platen van de 40 gaan benoemen. Kijken wie waar is gebleven, maar we gaan eerst door naar N.O.T.D. En Felix Sham met So Close... I'm like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 Yes, het is half acht. Dames en heren, dat betekent maar één ding. We gaan beginnen met de nummer 40 tot en met 30 van de Euro Breakdown. Te beginnen dus bij 40. I found you, Benny Blanco, Calvin Harris stond vorige week nog op plek 38. Staat nu acht weken in de lijst. En staat hij er volgende week nog in, komen we volgende week natuurlijk achter. Sushi van Merck Cremant vind je op plek 39 deze week. Stond vorige week op plek 31. Dus ja, gaat hij het halen... Gaat hij het halen. We gaan het meemaken. Last in Japan. Mendes Madison Z. Staat nu zes weken in de lijst. Stond vorige week op plek 35. Nu op plek 38. En nieuw binnengekomen. Deze week van Kura. Nothing Else Matters. Op plek 37. Electricity. Silk City. Dua Lipa. Vind je op plek 36. Stond vorige week op plek 33. En op plek 35. Play van Jax Jones. Years and Years. Stond vorige week op plek 34. Is dus één plaatsje gezakt. Staat dus al uh, zo'n elf weken hier in de lijst. Op plek 34. 30 hebben we Shine van Will K, Federex en Scarlett Quinn. Staat nu twee weken in de lijst, is dus wel weer twee plaatsen gestegen. En op plek 33 hebben we live van Sievert. Stond vorige week op plek 26. Heeft dus wel wat, uh, ja, wat uh, dalingen uh, alweer gehad. Staat uh, nu vier weken in de lijst. En op plek 32 hebben Polaroid, Jonas Blue, Liam Payne en Lennon Stella. Staat nu 19 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 30. So close in OTD hoorde je natuurlijk net met Felix Jean en Georgia Koe en Captain. Staat nu op plek 31. Stond vorige week op plek 22. Is dus 11 plaatsen gezakt. Maar staat alweer 5 weken in de lijst. Op plek 30 hebben we Jonas Blue, staat 37 weken in de lijst met de plaat Rise. En stond vorige week op plek 27 drie plaatsen gezakt. Dan heb ik nu op plek 29 voor jullie een nieuwe plaat voor jullie. Jack Wins en Amy Grace is dus deze week op plek 29 binnengekomen. Daar gaan we nu naar luisteren. Straks nog veel meer nieuws. We gaan kijken of hier nog een speler kan strikken voor Je Moet Het Maar Weten. Maar eerst Forever Young van Jack Wins en Amy Grace. Fun day. We gaan uh, door, want uh, ja, ik heb hier een geweldige redactrice zitten. <lacht> ja, nee, die is, ik niet. Die regelt gewoon alles voor mij hier. Ja, dat, dat wel. Ik heb heel veel klaarstaan. Het enige wat ik nog moet doen is gewoon, in ieder geval gewoon dingen voorlezen... en, en gewoon gewoon vibe, in ieder geval gewoon uitspreken. Echt, al kom ik echt heel moeilijk uit mijn woorden deze uitzending. Ik weet niet waar ik last van heb. Ja, maar waar heb ik normaal last van? Nou, nah, ik kom er gewoon niet uit. Ik struikel echt over alles. Het is gewoon achter me. Maar door naar het nieuws, want uh, uh, ja, mijn uh, ja Vanity... penalty, penalty. Heeft, heeft iets voor mij opgesnoord. Um, Australiër uh, Guy uh, Sebastian zou een duet willen opnemen... met uh, onze eigen Ali B. Uh, Guy Sebastian, die vrijdagavond een duet zingt... met uh, een van de finalisten van de Voice of Holland... Uh, kan het enorm goed vinden met coach Ali B. Uh, de Australiër ziet wel een samenwerking zitten... met een Nederlandse rapper. Um, en Ali B is in het programma uh, de coach van kandidaat Minno. Een enorm grappige vent, zegt Sebastian. Uh, over wat zou je doen, uh, rapper. Over wat-zou-je-doen-rapper... En het is net alsof we een tweeling zijn. Want we lijken enorm op elkaar. Hij zegt precies dezelfde dingen over muziek. Die ik, die ik er ook over zeg en denk. En Sebastian die zou dus best wel een nummer met hem willen opnemen. Uh, de grootste hit die ik in Amerika scoorde was met rapper Lupe Fiasco. Uh, Battle Scars wordt het ook wel genoemd. Uh, en het lijkt me ook wel geweldig om samen te werken met een Nederlands artiest. Uh, ik kom hier binnenkort weer op terug. Dus ja, wie weet. Um, als we gaan kijken naar wat Sebastian nu op dit moment hier in Nederland doet. Dan uh, scoort hij namelijk een hit. Uh, momenteel met uh, zijn single Before I Go. Uh, die op de 25e plaats staat hier in Nederland. En de Nederlanders is op 40. En de zanger neemt nu zijn nieuwe album op. En zal ter promotie hiervan ook weer in ons, ja, ons landje gaan bezoeken. Dus uh, interessant. Ja. Maar dan ben ik benieuwd. hebben Australisch, Engels natuurlijk. Hoe ga je Engels en Nederlands mixen? Lijkt mij vrij lastig. Mm. Het zijn wel twee talen die haaks op elkaar staan. Ja, als je een goede overloop weet te vinden. Moet het wel te doen zijn. Er zijn meerdere nummers gemaakt. Met uh, verschillende talen. Ja, dat is waar. Ali B heeft ook een... Uh, volgens mij met Econ heeft hij toen nog een plaat opgenomen. Uh, nou, dat, heeft, dat heeft hij het al. Dat heeft hij ook. Dat was, uh, tegen kindermisbruik was dat. Um... Ja, dus ja. Maar dan moet de balans wel goed zijn. Dus dat ben ik absoluut ja. met je eens. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Ik ben eigenlijk wel benieuwd ja. wat, er, wat eruit gaat komen. Ja, ik ook. Dus, uh, dat zeker. Dus ja, nou ja, weet je wat, dat, dat, dat en nog veel meer, dat, dat, dat, gaan we, dat gaan we gewoon nog achterkomen. Ja. Dus uh, ik heb in de tussentijd heb ik natuurlijk ook weer een, een nieuwe plaat voor jullie klaarstaan. Onder het uh, mom, het, het, het, het, het mom van, van GFM natuurlijk. En ook de Euro Breakdown is het natuurlijk niet alleen maar lullen, maar vooral veel luisteren. En dat gaan we zeker doen met Don Diablo, Emile Sande en Gucci Mane. Survive. The Cura. And we survive the thunder and escape the hunger. And sometimes I wonder how we got the... Who knows what they'll ask us? We don't need no answers, 'cause we stand and serve as living proof. ran a dime, catch me ballin' out in London Tom Brady with the paper, I go Super Bowl, signed it You son, both crazy, running to the hundreds yeah. I keep my neck in my wrist, I miss a Hood nigga with the money and they lovin' it yeah. She got comfortable, she call me by my governor Pull up in the roads with the white seats And pull off in the Porsche like a car seat yeah. I'm cocky, beat that pussy up like Rocky I fly the down for the right thing These dudes ain't nothing like me, they car seats yeah. I booked up for the night, paid up for me Told the it to the gang, Black Wall Street Shark, blue coupe, with the shark feet Must a millionaire, can't get them off me Put your man in the gun, catch me ballin'. We the so thunder we gotta somehow get out of town we drove for ages never looking back backwards they want to cage us but we prefer our freedom call us outrageous well help out now no, Butcher Man of catch me ballin' out of line. They some braided with the paper, I go Super Bowl, signed it. You sign, Bo, crazy, running to the hundreds. I keep my neck and my wrist at least a hundred. Hood nigga with the money and he loving it. She got comfortable, she call me by my government. Pull up in the roads with the white seats And pull up in the Porsche like a car thief. <laughs>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 Just One Republic en Galantis samen met elkaar mixt. Dan krijgen deze plaat. Bones, One Republic, Galantis. Lekker, heerlijk. Hartstikke goed, jongens. Oh, wat word ik daar vrolijk van. Heerlijk. Word jij er ook zo vrolijk van? Ik wel. Over... <laughs> <laughs> <laughs> dit was echt een hele rare blik. Dit was gewoon... Dit was echt nog niet van... Dit was echt van. Gewoon... Hier word ik echt heel vrolijk van. Ja. Weet zeker. Daar word ik heel vrolijk van. Ja, daar word ik inderdaad wel vrolijk van. Dat is gewoon meer gewoon. Uh... Ja, dan ben ik ben in de shop geweest. Daar <laughs> word echt heel vrolijk van. <laughs> Top man. Ja, nee, nee, ja. Dit was even een momentje. Dit, dit, dit, dit had je <laughs> gewoon op een. Je had je gewoon bij moeten zijn, denk ik. Ja. En nou had er eigenlijk een camera op mijn gezicht gericht moeten deze. Ja, nou ja, er zit vertraging op de camera, dus we kunnen het misschien nog terugzien. Ja, maar er staat geen camera op mijn gezicht. Dus misschien is mijn gezicht niet. Ah, nou, nee, ja, ik, ik, ja, nee. De vertraging is minder nu trouwens. Want ik zie dat mijn arm nu op, uh, op het scherm ligt. <laughs> ah, het valt wel mee. Nee, ja, de vertraging is weg. Jammer, jongens. Dit hadden jullie echt moeten zien. Maar afijn. Ah, ah. We hebben nog nieuws. We hebben nog nieuws. Voordat nog we de nieuws. nummer 30 tot en met 20 gaan onthullen... We nog nieuws. Want uh, New Music Friday, die heeft dus album voorproefjes van John Mayer en Pink. Uh, elke vrijdag vervest uh, de muziekstreamdienst Spotify de uh, afspeellijst New Music Friday, met daar een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. En um, nou hebben we de meest opvallende hebben we hier even op een rijtje staan. Dat is dus van John Mayer I Guess I Just Feel Like. Uh, de Amerikaanse singer-songwriter uh, hintte al eerder op de komst van een nieuwe single. Die hij dus vermoedelijk ook gaat spelen op zijn tour door onder meer Australië en Amerika. In het akoestische nummer zingt uh, Meijer over de tijd die naar zijn mening voorbij vliegt. En in oktober speelt de zanger uh, en de gitarist het nummer al op een festival. En uh, hij geeft aan... Het heeft geen hitpotentie, zegt Meyer over het liedje, maar soms moet je gewoon de waarheid vertellen met je gitaar. Ik heb hem net even snel beluisterd. En hij klinkt wel lekker. Ja? Ja. Maar John Meijer is sowieso wel... Uh... Daarom. Prima. Prima. Prima. De eerste plaat die ik van hem heb gehoord was Heartbreak Warfare. Ja. Heerlijk. Free Falling Daughters. Ik heb flink wat platen van hem geluisterd. Dan. Hij is erg goed. Ja, hij is echt hij is goed. Doen we niks aan. Pink Walk Me Home. Pink heeft dus ook het nieuwe album Hurt uh, 28 Human. Uh, komt naar verwachting uit in april. Maar haar fans krijgen met deze Power Song alvast een uh, voorproefje van haar nieuwe muziek. De zangeres heeft het nummer samengeschreven met uh, Nate Russ uh, en Scott Harris. Uh, die ook uh, samenwerkten met uh, Sean Mannes. Leuk om maar even te weten. Die komen dus allebei uit de band Fun. Uh, onder andere uit uh, bekend van de platen als uh, Tonight. Tonight We Are Young. Onder, uh, om het even zo te zeggen: Tonight We Are Young. Die. <laughs> en de zangeres geeft dit jaar twee concerten in Nederland. Op 16 juni staat ze in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En 11 augustus geeft ze een concert op het Malieveld in Den Haag. En als ik me niet vergis is dat concert van uh, 11 augustus... is ook um, het concert waar uh, onze eigen Davina Michelle uh, in, uh, meedoet. Die ook een stukje van het voorprogramma meedoet dan bij Pink. Oh. Nee, Als ik me niet yes. vergis hoor. Dat is volgens mij inderdaad uh, in, uh, in ieder geval in Den Haag is dat. Uh. Dan hebben we voor de rest hebben we nog Offset, Cardi B um, en Cloud. Uh, de rapper die onderdeel uitmaakt van de hiphop drietal Migos. brengt vrijdag zijn debuutalbum Father of Four uit. Uh, Cloud is in samenwerking met uh, Cardi B zijn knipperlicht echtgenote. Met wie hij momenteel weer zou samenwonen. Uh, de twee werkten al eerder samen. En Offset was ook te horen in uh, Cardi B's nummer Lik. Onder andere. Hoi, hey, hoi. Hey. Dan hebben we M. Adam Lambert. Wist jij dat... Ja, en dat wist jij waarschijnlijk wel. We hadden het net even over de toeren bijvoorbeeld met Queen. Maar Adam Lambert heeft dus ook getoerd met Queen. Oh heeft hij ook gedaan. En hij heeft uh, voor uh, ons heeft hij, dit keer heeft hij uh, de, een nummer Feel Something, heeft hij dus op de, op de planning staan. En het, het, uh, ja, het is natuurlijk al weer een tijdje geleden dat de zanger die die, he, die komende zondag dus weer met Queen optreedt tijdens de Oscar uitreiking zelfs nieuwe muziek uitbracht in uh, zijn nieuwe single uh, zingt de voormalige American Idol kandidaat over de moeilijke periode die hij onlangs doormaakte. En uh, hij zegt nu zelf in dit nummer beschrijf ik mijn uh, desillusies mijn behoeften en het openen van mijn hart. Uh, dat heeft hij dus gedeeld op Instagram. Dan uh, gaan we naar de laatste toe van dit lijstje. Motley Crew met The Dirt. Die, komen, die zijn al heel lang actief, de Motley Crew. Het duurt nog precies een maand voordat in Amerika The Dirt verschijnt. De biografiefilm die wordt gemaakt over de band, die doorbrak in de jaren tachtig. Voor de film die is gebaseerd op, het gelijknamige, op de gelijknamige biografie nam de band een soundtrack op The Dirt. en Daar kun je dus ook een voorproefje van vinden op Spotify. Dus Lekker, er komen dus genoeg nieuwe, nieuwe leuke platen komen eraan. En ik moet ook zeggen, heerlijk, maar dat is gewoon ja. een fijne, een fijne aan, muziek. Er zit altijd wel weer wat nieuws, nieuws in de dop. Ja. Dat is gewoon heel, heel fijn. Lang leven muziek. Oh, heerlijk. En daarom zo blij dat we ook een heel mooi radioprogramma er mogen voor presenteren. De top 40. De, EFTE, de, EFTE, de, EFTE. de Eurobreakdown Breakdown natuurlijk, de enige echte top 40 van de uh, Europese landen. Dan gaan wij beginnen, want we hebben net de nummer 40 tot en met 30 gehad. Dat betekent dat wij naar de nummer 30 tot en met 20 nu toe gaan. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, want op nummer 30 hebben we Rise. Jonas Blue staan, uh, stond vorige week op plek 27, staat nu 37 weken in de lijst. Uh, nieuw binnengekomen, Forever Young, Jack Wins en Amy Grace stond vorige week natuurlijk nog niet in de lijst, staat nu uh, dus deze week voor de eerste week erin. What the Fuck van Jugal en Amber Van Day staat nu op plek 28, stond vorige week op plek 24, staat nu 5 weken in de lijst. En later, Bitches, de Prince Karma. Vind je op plek 27 deze week. Stond vorige week op plek 18. Is dus 9 plaatsen gedaald. Maar staat al wel weer 11 weken in de lijst. Nobody Else, Axwell. Vind je deze week op plek 26. Stond vorige week op plek 23. Drie plaatsen gezakt. Staat al 10 weken in de lijst. En One Kiss, Calvin Harris en Dua Lipa. Plek 25. Blijft heen en weer bounce in die lijst. Stond vorige week namelijk nog op plek 29. Staat al 45 weken in de lijst. Survive, Don Diana. Emil Sande en Gucci Mane. Vind je natuurlijk op plek 24. Is wel wat plaats gezakt. Ook 9 plaatsen. Want stond vorige week nog op plek 15. Staat nu 12 weken in de lijst. En Happy Now van Kygo staat op plek 23 stond vorige week op plek 20 stond uh, uh, nu al 16 weken in de lijst Bones Galantis One Republic vond je vorige week nog op 19 nu op plek 22 staat 3 weken in de lijst en this groove Oliver Heldens en Leno stond vorige week op plek 32 is dus 11 plaatsen gestegen staat op plek 21 staat drie weken in de lijst losing it Fisher vind je deze week op plek 20 in de lijst. Stond vorige week op plek 12. Heeft een hele lange tijd in de top 10 gestaan. En ook wel redelijk gedomineerd als ik het mag zeggen. 30 weken in de lijst alweer actief. Zeker de minste niet. Daar gaan we nu naar luisteren. Daarmee gaan we ook uh, dit uur ook afsluiten. Um, nou, te ik zeg het verkeerd. Daar gaan, wij, ja, daar gaan we het uur mee afsluiten inderdaad. Ja, met Losing It Fisher. En uh, we gaan straks ook in het tweede uur gaan we beginnen met de tips. Want Fenty en ik hebben allebei een hele mooie tip voor jullie klaarstaan. Dus we hopen dat jullie daarvan genieten. We gaan dit eerste uur afsluiten. Met Losing It Fisher. Tot straks.